Deel 21. Boeven, beren en buitenlui. Advocaat, de kantoor Flywheel, en Fleiwiel. Nee, het spijt me, maar meneer Fleiwiel is er niet. Ja. Stemt de heer Avelli op vakantie? Nee, ze hebben een doofvakantie. ze vissen. Dwars door de Canadese wouden, langs rivieren, eilanden en zo. Ja, ja, spannend hè? Zal ik dan noteren dat u heeft gebeld? Goed, dan mag u mij even uw nummer geven. Hè? Ja, goed, ik Maar baas, ik heb al niet meer beet. De vis is zeker geschrokken van iemand zo vis af vis. Onzin, Ravelli. We zitten hier nou dik vijf uur en de vissen ruiken nog niet eens onze aas. Geen stootje. Als de vis hier bijt, dan bijten ze hoog uit elkaar. En ja, misschien vinden ze onze aas niet lekker. Ja, als ik salamieworst met extra knoflook smakelijk vind, dan moet een vis dat toch ook heerlijk vinden. Ja, maar baas, dikwijls vinden ze viskoekjes toch lekkerder hoor. En die zou ik wel voor ze willen maken, maar dan moet ik toch eerst wat vangen. Ik heb zelfs trouwens ook wel trek. Hmm, baas, wat denk je van een lekker mooie grote haring? Vangen hier een mooie haring? Staat volgens mij gelijk een openbaring. <laughs> Net als vangen hier van een gerookte makreel... ...een mirakel een zou zijn. Ja, huh? dat zeg je nou, baas, want toch had ik laatst een snoek... Oh, ja? daarna een baas... ...en tenslotte nog een snoekbaas te pakken. Maar ja, dat was wel een eerste klas viszaak. Zit, zit, zit. de tsip, tsip. De sabbeldisse Zo. Een lekker bekkie. <laughs> <laughs> heb ik heb ik ook aan de aankracht, lekker bekkie. Oh ja en wat gebruikte je toen als uh, aas? Oh, eerst de bioscopie met de pepermuntje en na de film een sorbet. En verder? Ja nou wil ik ook haring of kuit, aas. Kuit, was Oké, okay, aas had een lekker Becky, maar ja voor de rest was het een giet van niks. Want ik dacht als die per ongeluk van de graad valt, heb je een mooi bot gevangen. <laughs> Alhoewel, jaren later ben ik er nog eens een tegengekomen, nou, nette spekbogging, baas. Met zeven van die kleine rolmopjes ernaast. Ja, nou, is toch heel menselijk? Jij bent toch ook maar een mens, hè, Ravelli? Ja, baas. Hoewel, als ik je zo bekijk... Ja, ik zie je niet altijd te best uit, maar dat komt door die wildernis hier. Wat doen we hier eigenlijk? Hoezo, wat doen we hier eigenlijk? Ja. Geniet jij dan niet van deze imposante natuur? Ja. Deze prachtige bosreuzen. Het halve bos, ja. Woestkolkende beken rivieren. Kilometers en kilometers verwijderd... ...van de zogenaamde beschaving. Ik, he? heb, ho ik heb honger, baas. Ik ook. Nou, onze gids... Op hoofd, pijn in het gelaat... ...zal zo langzamerhand de lunch wel klaar hebben, he? uh, Prima, want de vis vangen doe ik toch niet meer. Ja, om een vis te vangen moet je linker zijn dan de vis zelf. Kijk, baas, daar heb je onze gids. Hallo, Groot-Opperhoofd, pijn in het gelaat. Ach, ach! O, oh, hoor nou toch eens wat een lelijk hoesje, zeg. Ja, dat heb je ervan als je de hele godganselijke dag... in zo'n een vredespijp zit te lurken, hè? Trouwens, ik wil jouw naam veel te lang. Je krijgt van mij een koosnaampie, hè? Zenuwtrek. Oef! Oef, nou wat oef, we zijn dood op. Is het eten klaar, groot opper -oef? Bleek gezicht te brengen geen vis. Groot opperhoofd kan niet klaar maar eten. Mij niets hebben om te koken. Hou! Oh. Hou je mij niet van de domme. Winnet toe trek Jij denkt ook laat de bazen maar werken. Op zoek gaan naar vis. en wichtban voor je in elkaar wammersen. Vogels zoeken die in de rui zijn. Om je afzichtelijke hoofd van veren te voorzien. Oef! Mij niet luisteren. Ja en mij niet eten. Schaam je niet? hè? Huh? Ja, jawel, baas. Kijk maar naar zijn gezicht. Helemaal rood. Bleekgezichten, dus niks gevangen vis? Hou! Hé, hey, hé, hey, hey, krijgen we nog wat op tafel? Oh, maar dat kan ik wel regelen. Hé, hey, op mijn hoofd. Kom eens hier, hier heb je mijn geweer en mijn jachtmes. Haal wat te eten. Ugh, meegaan! Hou! Ho, mooi! Nou, wel maak jij dan intussen een lekker vuurtje? Ja, hoe dan? Ik heb geen hout. Pak je de bijl dan ga je wat hakken. Ja, maar er zat zo'n mooie houten steel aan die bijl. Die heb ik gisteren al in het vuur gegooid. Trouwens, ik heb ook geen lucifers meer. Dat is minder leuk, Ravelli. Wacht, ik kan natuurlijk mijn sigaretten aansteken gebruiken. Maar ja, ik heb ook geen sigaretten meer. Hé, hey, uh, baas. Baas, ik geloof ja. dat er iemand aankomt, baas. Hé, hey, zijn jullie flywheel en Ravelli? Dat klopt, vreemdeling. Wat doen jullie hier in de Boes-Bus? -boes? Wij uh, voeren de vissen. Nou goed, als je nou vlug in het water springt, dan krijg je van ons ook een lekkere worm. Oh, wat leuk, oh, wat leuk. Maar, eh... Uh... Ik kom even zeggen dat jullie gids, die ben ik tegengekomen. Oppenhoofd pijn in het gelaat. Oh! Ja, hij vroeg me om door te geven dat er twee konijnen en wilde kankoenen geschoten zijn door hem. Gelukkig kunnen we straks eindelijk eten. Wanneer zou die hier terug zijn? Oh, ja, dat moest ik ook nog even vertellen. Hij heeft genoeg voor jullie. Hij is dus Fodschie. Ja, die gids zie je niet meer, jongens. Die speelt snel naar zijn stam terug. Naar zijn stam? Terug, hè? Nou, het is voor hem te hopen dat ze nog een plaatsje hebben gereserveerd in het reservaat. Maar, maar wie ben jij eigenlijk, uh, vreemdeling? Je lijkt een beetje op een parkeerwacht, maar je hoed is van de padvinderij. Ik ben Reginald Fitzgerald van de bereden politie, afdeling Noord-West. Aangenaam. In Maribel Ravelli, lid van de liefhebbers... ...van een lekker bereden koolvisie, afdeling Zuidoost. Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, nog even wat anders. Hebben jullie bij toeval een lange... Dikke man met een kaal hoofd gezien. Was er zo'n kleine dunne kerel met rood haar die als een gek op de piano speelde? Ja, zeker weten we niet. De man die ik zoek is levensgevaarlijk. Hij heeft een heel lelijk karakter. Maar ze hebben een mooie beloning voor hem uitgeloofd. Dood of levend, maakt niet uit. En ik zal en ik moet die man te pakken krijgen. Hij is zonder twijfel de gevaarlijkste crimineel van heel Canada. Ja, je kan geen misdaad verzinnen of hij heeft hem gepleegd. Nou, zo te horen heeft die man dringend een goede advocaat nodig, baas. Dood of levend? Ja, ja, ja, ja. En die beloning is niet mis. Duizend dollar als die levend wordt binnengebracht. En 500 dollar voor het geval die dood is. En hoeveel levert het op als die een tikkie bewusteloos is? Als jij hem tegenkomt, hè. Als je hem tegenkomt, kun je maar beter de benen nemen, maat. Die man is eerste klas, killer, hè. Ze noemen hem ook wel de lachende hyena. En weet je waarom? Geen idee. Die man is zo gestoord dat hij om alles lacht. Goh, ravelie. dat lijkt me dan precies typisch iemand voor jouw grappen. Oké, okay, heer. Ik moet verder. Ik zal hem vinden. Wij van de brede politie vinden ons mannetje altijd. <laughs> Och, het is allemaal een kwestie van smaak, hè. Persoonlijk val ik weer op vrouwen. Tot ziens, heren, en goede vangst. <middels> Vlugger, Ravelli! Vlugger, peddelen. Ja, ja, ik... Zo komen we nooit ergens roeien! Ja, ik, ik kan niet sneller, baas. Trouwens, waarom kon je niet even overeind om een handje te helpen? me ja, niet meneer, Gavelli, het was echt niet mijn bedoeling om kritiek te leveren, hoor. Je doet het heel goed, hoor. Ik zou alleen zo graag willen dat we nou eens langs die boom hier waren. Oh, misschien gaat het Ravelli als je dat touw losmaakt, hè? Die boot ligt nog steeds aan die boom vastgemeerd. <lacht> en ik ben denken dat we niet opschoten omdat ik al drie keer gezakt ben voor mijn peddelbewijs. <lacht> ja, terwijl je toch al jaren een zeer actief lid bent van de roeivereniging Bergweg. Zo, zo, dat touw is los, hè? Daar gaan we weer. Hè? Ik ben er toch best goed in, hè, baas? Ja, is alleen jammer dat je dat water met je peddel allemaal in de boot gooit. Ik ben drijfman. Kijk nou eens, ik... ik zit zo langzamerhand in 10 centimeter water. Kijk dan nou eens even. Ah, oh, dat is een god in de bodem, Ravelli. Doe iets. Het water stroomt naar binnen. Geen paniek, baas, ik zal het al even maken. Wat doe je nou, Ravelli? Nee, nee, nee, dat is juist goed, baas. Hé, hey, ik heb nog een gat gemaakt. Dan kan dat water dan weer door naar buiten stromen. Oh ja. Maak het gat er zo groot dat je zelf ook naar buiten stroomt. Hé, hey, kijk nou eens. Nou komt het water in één en door twee gaten naar binnen. Dan ga je er nou zeker weer twee gaten bij maken. Hé, hey, he? doe het anders, baas. Ik stop mijn vuisten in die gaten. Zo moet het toch lukken om het water buiten te houden. He? Waarom steek je je hoofd niet door zo'n gat? He? Heb je de vissen ook nog eens wat om te lachen? Hé, hey, krijg ik kijken een waterhoofd? Nee, hey, baas. Hoor Ros, kijk! de rivier stopt daar! Wat zou er achter liggen, baas? Water of land? Wordt een tranendal, Ravelli! Ja! Stop, stop! Probeer die boot te keren, man! We drijven recht op een enorme waterval af! Oh, oh, mijn baas, moet je eens kijken, die waterval! Het is echt een mooi gezicht, hoor, met allemaal kleuren en zo... je die oud? Keer die boot om! Gooi die karamissen achteruit, we stotten naar beneden! Nee, baas, rustig, rustig, de stroom is te sterk! Ik kan niet meer terug! Ik kan helemaal niks meer. Blijf roeien Ravelli, blijf roeien. Ah, we gaan recht op die waterval afhoomt. Het is een val van minstens 50 meter. Leuk je gekend te hebben Ravelli, maar ah, blijf roeien. Ik doe wat ik kan, baas. Ik ga nou echt ah. al mijn kracht gebruiken. Zo, even in mijn handen blazen. Ah, Ravelli. Ah, <tie> <tie> Au, <Ravelli. tie> ah. oei oh. Oh, oh, Ravelli, ga daar liever zitten hangen of lieg je? Hier baas, onder de douche. Oh, nou, ga mij de zeep, dom maar. Want we moeten hier weg zien te komen. Probeer naar de oever te zwemmen. Hé, zo, zo. Nou, Ravelli, daar zijn we nog redelijk goed van afgekomen. Oké, okay, Ravelli. Pak te op de tent en zet hem op. Ja, zoals je wilt, baas. Eh, Ravelli, wat doe je nou? Met die tent op je hoofd? Ja, ik moest hem nog opzetten. Hé, eh, idioot, kom op. Rol dat ding hier, onder deze boom. Geef me de touw even aan. Ja. Eh, nou, die kant overeind. Ja, nou, wacht, ik ben bezig. Nou, nou, Echt, nou, eh, nou, volgende keer is wij gekraperen en nemen een huis mee, baas. Dat staat vlugger overeind dan zo'n tent. Niet zeuren, Ravelli. Kijk eens. De tent is klaar. Oei, oei, wat ben ik moei. Oei. Ik denk dat ik eerst maar, zeg, een klein tukkie gaat doen. Hé, hey hey, hey, hey, hoorde je dat baas? En zie je dat baas? Achter die struik daar. Een gezicht. Geen zorgen, Rafferli. Dat gezicht herken ik uit duizenden. Dat is mijn oom Gerrit. Hallo, oom. Ja. Yeah. Hey. Yeah. Hey, hey. Yeah. Is je oom Gerrit helemaal niet, baas? Dat lijkt me zo'n beest met zo'n buidel, zo'n springveer, zo'n zo hopmat. Klopt, Gavelli, mijn oom Gerrit is hopmat. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij. Hou hem tegen, baas! Baas, dat beest loopt dwars door onze tent heen! Wat heet die hele tent, hangt nou op zijn nek! Ah, je moet toegeven dat het een aardig staat. Hè? Ja. Daar gaat hij. En hij neemt de tent mee. Ravelli, volgens mij slapen wij vannacht in de rivier, Betty. Oh, oh, wat ben ik blij dat dat monster weg is, baas. Oh jee. Hé, hey, hij komt terug. Nee, maar dat, dat is hem niet, baas. Dit is weer een ander beest. Ik geloof een zeehond, want ik zie een snor. Oh nee, het is een man. Oh, baas, een, een langere, magere man met een kaal hoofd. Baas, misschien is het die lachende hyena wel. Denk aan de beloning, Ravelli. 1000 dollar levend en 500 dollar dood. Een goedenavond, Sam. <laughs> Als het die lachende hyena is, dan kunnen we maar beter maken dat we wegkomen. Ik zal even kijken of je gemakkelijk lacht, baas. Let op. Nogmaals, een goedenavond, Sam. Nee, nee, nee, Ik ben... Nee, niet zeggen wie je bent, hè. We willen nu juist proberen daar zelf achter te komen. Luister, een raadseltje. Wat is geel? Heeft 11 neuzen en 22 spleetjes. Geel? Elf, nu ze, twee, nee, nee, ik geef het op. Een Japans voetbalhelft, Geweldig, dat is hem. Alleen de jena lacht om zo'n mop. Wat is dat lachen, zeg, wat een goeie mop! Kan ja, je nou niet meteen gaan aanstellen, hè? Zo goed was hij nou ook weer niet. Hij is gevaarlijk. Ren voor je leven. Oh, dat is ook een gooi van krassen daar. Oh, ik lag me dood om jullie, weet je dat? Nou, liever niet, nee. Baas, waarom niet, baas? Hij lag zich dood. Dat kost ons 500 dollar. Hé, hey, baas. Kunnen we nou niet even gaan zitten en wat uitrusten? We lopen nou wel drie dagen door dat bos. Moet je zien hoe ik loop te hinken. Volgens mij is mijn voetstuk. Voetstuk? Zie je helemaal geen reden om jezelf zo omhoog te steken, Ravelli? Waar struikel je nou weer over? Ja, u gooit me toch iets voor de voeten, baas. Ja, maar dan niet gelijk zo'n knieval te maken. Maar goed, we moeten zien dat we die lachende hyena naar de bewoonde wereld terugbrengen. Zonder dat hij in de gaten heeft dat we hem gevangen houden. Oude baas, niet zo hard praten. Hij loopt pal achter ons. Dat is voor mij een reden om nog harder te gaan lopen. Oh, ba, wat vind ik die aan enge kerel. Nou, volgens mij is die best aardig. Hij lacht om al hun grappen, baas. Ja, en hij is zo gek als een bos uien. Hij lacht ook om jouw moppen. Maar waar is hij eigenlijk, zeg? Ik heb hem zeker al drie minuten niet meer horen lachen. Baas, kijk nou eens. Hij loopt niet meer achter ons aan. Hij is er vandoor. Vlug af, Ellie. Geef mij een raadseltje op. En goed hard praten. Oké, okay, baas. Wie was eigenlijk die dame waarmee ik u gisteravond zo stijf gearmd heb zien lopen? Dat was geen dame, dat was jouw vrouw. <hijen> hij, hij zit ergens aan die kant van het bos, Valley... Ja, ja, ja, ja. Voor vooruit achter onze duizend dollar aan. Ja, hier, hier, hier. Het spoor loopt hier dit hol binnen. Ik zal eens even kijken of ik hem zie. Zit daar geen lichtknop hier, Ravelli? Ja, dat kan niet zien, baas. Hartstikke donker hier. Ik doe mijn sigaretten aansteken wel lang. Nee, nee, laat maar. Laat maar. Hoe is het? Uh... Zit die kerel daar nou binnen, ja of nee? Ik heb hem nog niet gezien, baas. Ik ga nou wat verder naar binnen. Nou, dat lijkt het me wel veilig, uh, ja. Ik, ik kom er ook aan, Ravelli. Hoi, baas. Hé, hey, hé. Hey, daar zit hij. Daar heb je hem. Daar, in die hoek. Ja, dat is hem. Maar hoe komt hij nou zo ineens aan een bontjas? Oké, ja. Hoe kon je, uh, Rafferty, vrolijk, vrolijk hem een beetje op, hè. Vertel hem even van die hinderlijke moppen van je. Ik zal het proberen, baas. Hé, hey, hé, hey, Hyena. Wat is het verschil tussen een kokosnoot en een schot? Ga zo door, Ravelli. Hij is duidelijk geïnteresseerd. Weet je niet, van een kokosnoot mag je nog wat te drinken verwachten. Goed, hè? Hé, Hyena. Hé, hey, baas. Hé, hey, baas, hij lacht niet. Hij snuift maar een beetje. Ja, misschien heeft hij dan toch een beetje smaak, hè, Ravelli. Zelfs een hyena komt vroeg of laat aan het eind van zijn incasseringsvermogen. Bas, Bas, het, het is een beer, het is een beer, het is een beer. Hé, hey, Ravelli, hou op, zeg met die ragtime zang, grote genade. Het is echt een beer. Waarom ja. heb je me dat niet gezegd? Kom op, Bas, wegwezen, rennen. Hier, vlucht. Laten we in die boom klimmen. Hé, hey, hé, hey, Bas, waar ben je nou? Boven je. Ik zit al in de kruin, van die boom. Klim, Ravelli, Vaak klimmen, jongen. Hé, hey, eh, eh, ik ben er, Bas. Oh, o, oh jee. Eh, en daar herinner ik me plotseling wat. Wat dan, Ravelli? Beren kunnen ook in bomen klimmen. Ja, ja, zachtjes, Ravelli. Je brengt hem nog op een idee. Te laat, baas, daar heb je hem al. Hij klimt erboven, boven. Ja, daar komt hij. Acht miljoen bomen in zo'n woud, en dan moet zo'n beer uitgerekend die van ons uitzoeken. Ja, misschien kunnen wij hem nog in een val lokken, baas. Ik heb toevallig een val in mijn zak zitten, kijk. Ja, dat je toch geen beer mee vangen, Oen? Ja, dat, dat is weet. een muizenval. Ja, dat weten wij, maar dat weet zo'n beer toch niet? Ja. Trouwens, er zit niet eens kaas in die val? Sorry, hoor, Bas, maar die winkel had geen berenkaas, geen kamambeer. Daar komt die Bas. Ik zet de val hier neer. Kom maar, heel lekker beertje van me. Kom maar, toedeloedertje, Hé, Spring maar lief in het kleine valletje dan, hè. Ja, je hebt dat ding tussen de blaren gezet, dan kan die beren toch niet zien? Ja, maar als hij het ziet, dan trapt hij er toch niet in? Dat is dan toch zijn probleem? Bas! Dus zit er eens een muis in die val. Dat is geen muis. Gek, dat is je vinger. Ah. Ja, ja, daar, heb je, daar heb je het post. Daar heb je het post. Wat moet ik doen, baas? Ja, dat, dat weet ik ook niet, Travelli. Maar maak zie wel, want gelukkig komt hij bij jou het eerst. Oh, hoor je dat, baas? Daar heb je de lachen, die hyena ook weer. Zie je dat? De peer klimt naar beneden. Hij gaat op die hyena af. Wat een grappige schrift, Jullie in die boom daar? Hoehoehoehoe! Ja, als die beren te pakken krijgt, dan kunnen wij naar onze beloning fluiten. Hé, hey, vreemdeling! Loop voor je leven, pas op, een beer! Hoezo, beer? Ik ben niet bang voor beren, hoor! Jee, die Jena is een harde, zeg? Kom toch naar beneden, gekke! Die beer doet je heus niks aan hem met jullie spelen, daarom is hij in die boom! Geklouden. Ja, ja, hij speelt klimgeitje. Kijk dan, kijk dan, ik leg gewoon mijn arm om heen. Het is een simpele honingbeer. Ah, oh, zie je dat, Ravelli? Zo innig, hè, die twee. Misschien willen ze wel even alleen gelaten worden. Niet gestoord, weet je wel? ja, jammer dat we geen orgeltje hebben, zeg. Anders zouden we nog een hoop geld kunnen verdienen. Ja, als hier in de buurt dan ook wat publiek was, natuurlijk, Weer zo'n eigen sterke. Ja, nou, nou, de weer vindt van niet. Kijk maar, hij gaat naar huis. Over thuis gesproken, welke kant is thuis? We moeten in ieder geval naar het zuiden toe. Fijn, bedankt voor de tip. En hoe weten wij nou welke kant we op moeten? Je moet gewoon naar het bos op die grote stenen kijken. Mos groeit altijd alleen aan de noordkant van de rotsen, dus dat weet je dan. Ja, hallo, dan weet je wat noord is. Maar uh, je zegt net zelf dat we naar het zuiden moeten. Nou, dan, dan moet je toch aan de andere kant van de steen zijn. Ja, maar aan die andere kant groeit geen mos. Dan moet je deze kei zien, zit helemaal geen mos op. Let maar niet op hem, vreemdeling. Waar hij mee in zijn handen staat is waarschijnlijk een zwerfkei. <tie> oh, neem me niet kwalijk dat ik iets gezegd heb! Baas, leuk allemaal, maar we weten nog steeds niet waar het zuid is! Het is toch zo simpel, hè? Recht voor je is het noorden. <tie> Noord biedt twee schoppen, hart dubbelt en annonceert doublet. Aan je linkerkant zit west en rechts van je zit oost, oké? Okay? Wat zit er dan logischerwijze achter je rug? Een stuk in mijn kraag, baas! <tie> Ja, maar waar maar, maar moeten we nou heen? Ja, nou weet ik het ook niet meer, hoor. Vraag maar aan dat lachgast daar. Om eerlijk te zijn, weet ik het ook niet meer. Ik ben bang dat we verdwaald zijn. Verdwaald? Maar waar zitten we dan? Dat zeg ik. Dat weet ik niet. Ja, maar hoe weet je dan dat we verdwaald zijn? Graaf maak het af. Af ja, dat hopen we jou ook te houden. Baas, als we nou zijn hulp riepen... Dat had ik kunnen verzinnen. Nou, ga je gang, Raveli. Hallo! Hallo! Hoorden jullie dat? Ik krijg antwoord. Het is even te moeten teleurstellen, maar dat antwoord van jou is een doodgewone echo. O oh ja? Goh, leuk, ga nog eens wat roepen. Waar je? Nou, echo of geen echo, het is wel de saaiste conversatie van de afgelopen honderd jaar, zeg. Hoor je mij? Hoor je mij? Ik ben je toch een doodgewone echo? Ja, nou wil ik het ook weten, hoor. Laat mij maar eens. Wil je een borrel? Ik kom er wel op. Kijk aan. <lacht> echo die aan de drank is. Ja, maar wat zal die echo kwaad zijn, baas, als die merkt dat je helemaal niks te drinken hebt. Dat is jou jouw zorgen, Gavelli. Het is besloten jouw echo. Hé, hey, hé, hey, het is helemaal geen echo. Het is die bereden politie. Vlug, Gavelli, grijp de lachende hyena voordat hij ervan doorgaat. Ik heb uh... hem. Zo, wat uh... te betekenen, laat me los. <laughs> Hallo daar. Hé, hey. Maar dat is mijn borrel. Luister agent, ik heb hier iets dat veel beter is dan een borrel. We hebben de lachen de hyena te pakken. Ja? <lacht> Vleiwiel staat, mannetje. Ja, van staat ook op, mannetje, Kijk maar, kom erop met die duizend dollar. Want volgens mij leeft hij nog. <lacht> ja, luister eens heren. Het praatjes vullen geen gaatjes. Nee, maar nou, lachjes vullen geen bedragjes. <lacht> zeg, <lacht> maar weet je wel wie deze man is? Dit is hier in een van de rijkste bankiers van Canada. Oh. De heer Carter. Hij is een weekje aan het stappen in de boesboes Boes om zijn zenuwen wat rustig te gunnen. Ja, de lachende die hygiëna is vanmorgen aan de grens aangehouden. Dus de beloning is ook foetsi. Ja, ja, die is naar de morgen gegaan die de hyena heeft gepakt. Van de top, van de man! dat jullie dachten voor mij goed geld te kunnen maken. Wel ja, lach maar om twee zielige stumpels die van de bedeling moeten leven. Luister, luister, jullie hebben me onderweg zo laten wachten, met zo van mijn stress afgeholpen, dat ik jullie graag een wederdienst bereid. Ik heb in iedere stad en ieder dorp van een filiaal, dus het zal niet moeilijk zijn om voor jullie tijd te vinden in mijn bedrijf. Boek houden, is dat wat? Oh, Als het alleen maar om het houden gaat, lukt dat wel. Maar Ravelli, waarom schenk jij je hersens toch niet aan de wetenschap? Ze zijn nog zo zalig ongebruikt. De wetenschap? Huh? Maar die hebben toch hersens genoeg? Oké, okay, ga dan maar aan het werk. Bij meneer Carter. Werken, baas? Hersens of niet? Weg, mensen! <tie> En dat was de aflevering 21 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Vuitton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel, bewerkt door Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf die Flywheel, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli en Maria Lindes als Miss Dimpels en secretaresse. En verder de stemmen van Jules Royaerts, Allard van der Schier en Jaap Stobben. Technische realisatie Monique Stam en Tom Prudon, productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine Pauw.